Vier hits geloof ik van Gary Packard en The Union Cap, Lady Will Power was allemaal in de jaren 60 En ik geloof ik ook nog heel even in de jaren zeventig. Dus, uh... hey, welkom bij uh, de show. Ik ga je oren verwennen met lekkere muziek tot een uur of twaalf uh, deze morgen bij GoFM. En uh, dat doen we met lekkere muziek hier zo natuurlijk, zoals altijd. 24 uur per dag. Maar ook met een paar interessante onderwerpen. Bijvoorbeeld straks gaan we een boek bespreken. Ticket Europa, van wie het is, nou ja, dat hoor je straks allemaal. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Go en tot die tijd dus prachtige muziek. Daryl Hall en John Oates. Nog die man met dat uh, pokdalige gezicht zou je bijna zeggen, maar dat is wel iets anders dan we denken. Crazy! Daryl Hall Trouts hoorde ervoor met Kiss on My List. Straks gaan we praten met Ingrid de Bond. Wie is dat nu weer, zul je denken? Nou, zij was gedeputeerde, een dijkgraaf en uh, nog wat andere mooie functies in het openbaar bestuur. En zij schreef een boek, Ticket Europa. Wat voor boek dat is, waar gaat het over? Nou ja, ik kan je wel verklappen, het is een roman. Maar wat er allemaal in staat, wat er valt te lezen en waarom je zeker dat boek eens moet bekijken, dat hoor je straks. Nou, onder andere George Baker en zijn Selection. Don't hide your heart behind the wall.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 And strong Don't be afraid to trust a friend So let your life be a song for my love, too sexy for my love, love's going to leave me dat er heel veel commentaar was op deze oh, videoclip. Althans, behorend bij uh, dit nummer. I'm too, I'm too sexy. My cat. Too right, too said Fred, want hij verscheurde Bob zijn Bob shirt. Ja, ja, ik geloof de niet de dat de veel vrouwen de daar de rauwe, rauwe my love waren. Um, George Baker met zijn selectie hoorde voor uh, een beetje six toepasselijk six voor vandaag. Morning Sky. De mooiste muziek hoor je hier bij GoFM. Waaronder prachtige muziek van Gary en de pacemakers. Cause this land's the place I love And here I'll stay People, they rush everywhere Each with their own secret care cross the mercy and always take me there the place I love people around every corner they seem to smile and say we don't care what your name is boy we'll never turn you away so I'll continue to say Here I always will stay So ferry across the Mersey Cause this land's the place I love And here I'll stay And here I'll stay Here I'll stay een lekkere rondvaart kregen. Ja, echt wel. Met Carrie um, en the Pacemakers. Ferry crossed the mercy. Natuurlijk, die rivier in het... Uh, wat is het eigenlijk? Het uh, noorden van Nederland? Of het, nee, of is het zuiden? Ja, ik ben een beetje de richting kwijt eigenlijk. Ja. Maakt ook niet zoveel uit. Verder, um, warme muziek van Alvara. Of Al Alvara Soledad. Ik ben nou helemaal de draad kwijt. Nou, krijg je zo, hè. Hier zo de vroege zondagmorgen. Nou ja, vroeg. Voor mij dan, hè. Het is tijd om eens een boek te bespreken. Ja, een bijzonder boek. De uitgever zegt dat het een aanrader is. Het gaat over het boek Ticket Europa van Ingrid de Bond. Een vrouw die haar sporen heeft verdiend in de politiek. Ik sprak met haar in haar prachtige tuin. Ik praat met Ingrid de Bot. Vandaag is haar eerste boek verschenen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, een politiek figuur, gedeputeerde geweest, dijkgraaf, gemeenteraadslid en nu opeens een boek. Ingrid, we hebben afgesproken dat we tituleer. Ja, dat klopt. Prima. Ja. Hoe kom je erbij om na een mooie, indrukwekkende politieke carrière en nog helemaal niet aan het pensioen toe. Hoe kom je erbij om een boek te gaan schrijven? Nou, het is eigenlijk al iets wat ik langer wilde doen. En ja, het is ook niet iets wat mijn levenswerk wordt dat ik de rest van mijn leven schrijver blijf. Maar ik had nu een periode in mijn leven er tijd voor en heb ik het dus gedaan. En wat er achterliggende gedachte is, dat ik vind dat we in Nederland best nog wel wat naïef zijn als het over klimaatverandering gaat. Ja, je zou het niet zeggen aan de titel van je boek. Maar, uh, nou, vertel eerst maar eens wat de titel is en wat dat dan te maken heeft met klimaatverandering. De titel is Ticket Europa. En dat gaat over een vluchteling die vanuit, Europa, vanuit Afrika naar Europa gaat. En wat hij daarop allemaal meemaakt. Het is een roman, het is een spannend boek. Dus hij maakt ook van alles en nog wat mee. Maar de gedachte daarachter is, is dat je op... Nou ja, wereldschaal, vluchtelingenstromen ziet, nu voor de droogte in Afrika, slechte oogsten, misoogsten, te weinig water, veel honger, groeiende bevolking. En dat er dus een gedachte achter zit en dat dit nu de bevolkingsgroep is die op de vlucht gaat. Uh, maar er kunnen in de toekomst ook andere bevolkingsgroepen die op de vlucht gaan. En dat kunnen wel eens de landen in de delta gaan worden. Maar ja, waarom schrijf je dat in een boek? Je zou het ook als politica in kunnen brengen. Ja, maar dat was de achterliggende gedachte. Voor mij ging het er ook om om gewoon een mooi en een spannend boek te schrijven... waar mensen ook de achtergronden van wat motiveert mensen, wat maken ze mee, dat ze dat meemaken. Kijk, als je naar Ticket Europa kijkt, eh, dat is een boek waar heel veel achtergrondinformatie in zit... maar wel op een spannende manier verwerkt. Want ik vroeg me af, wat kost zo'n reis nou eigenlijk? Hoe lang doen mensen erover? Wat maken ze mee? Waarom... Blijven ze als ze in Calais zijn aangekomen vier maanden lang in een vluchtelingenkamp zitten en keren ze bijvoorbeeld niet om omdat ze weten dat ze niet welkom zijn. Wat zijn die motieven die erachter zitten en hoe komen mensen tot de beslissingen die ze nemen? We kennen allemaal de beelden van de bootjes op de Middellandse Zee. Um, en ik heb mij wel eens afgevraagd waarom stap je uiteindelijk aan boord als je weet dat je geen zwemdiploma hebt en je ziet zo'n wrakbootje. Wat is de reden dat je dan uiteindelijk toch nog ja zegt. Want die mensen weten misschien niet allemaal, maar een deel daarvan weet echt dat ze op dat moment hun leven wagen. Ze weten ook vaak als ze op reis gaan dat er aanzienlijke kans is dat ze het niet overleven. Dus waarom gaan ze toch en waarom keren ze op een gegeven moment als ze daarmee geconfronteerd worden niet om? Dat waren vragen die ik mezelf stelde. Daar ben ik ingedoken. En dan kan je een gorddroog boek schrijven over die achtergrond. En ik dacht, ik doe het in een romanvorm. Zodat nou, ook als je op vakantie gaat, gewoon lekkere leeskost is. En dat het gewoon wel ja, ook een, een entertainment is. Of in ieder geval uh, ontspannend is om te lezen. Je zou toch zeggen, ja, het is een hele ernstige situatie en dan entertainment? Ja, kijk, het is fictief. Hè? Mijn hoofdpersoon heeft dit niet zelf gemaakt. En daar ben ik ook heel helder in. Uh, de dingen die erin gebeuren, gebeuren ook in het echt. Het is wel op heel veel documentaires en verhalen van mensen gebaseerd. Maar het is een fictief persoon die dit meemaakte. Um, maar ik lees als ik op vakantie ga of s'avonds in mijn bed ligt... lees ik ook liever um, een spannend verhaal misschien... dan een naslagwerk uh, van uh, uh, duizend pagina's... hoe de situatie exact in elkaar ziet. Dus voor mij is het idee erachter: schrijf een mooi boek, een spannend boek... waar je tegelijkertijd ook wat van leert. De vraag is natuurlijk bij zo'n boek... is het uh, werkelijkheid of is het fictie? Het is fictie. De hoofdpersoon bestaat niet... Uh, laat ik daar ook heel helder in zijn en de kans dat hij alles wat hij meemaakt, één persoon dat ook allemaal meemaakt, ja, het is wel gewoon een spannend boek. Um, maar wat hij meemaakt, hebben wel mensen meegemaakt. Is gebaseerd op documentaires, op internationale studies, op verhalen van mensen die wel uh, dingen hebben meegemaakt, op ooggetuigenverslagen, op filmmateriaal. Dus de setting klopt, het kan, um, maar het is wel fictie. Wie wil je bereiken met je boek? Nou, ik denk dat het voor een echt een groot publiek aantrekkelijk kan zijn... omdat het dus wel veel informatie bevat. Het is een onderwerp waar eigenlijk nog heel weinig eh, romans over zijn geschreven. Als je over de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld kijkt... Hè, dan, nou, bijna iedereen zou ook bijna willen zeggen... wel een boek over gelezen, wat in die setting zich afspeelt. En deze setting, ik zocht ernaar zelf in een boekwinkel... van nou, heb ik daar interessante boeken over, kan ik dat vinden? Ze zijn er wel, maar wel vrij weinig. Dus het ging mij erom. Een spannend boek waar je nou ja, gewoon wel ontspannend kan lezen... maar wel veel informatie geeft. Nou is een verhaal over vluchtelingen politiek best wel beladen. Um, ja, hoe, hoe ga je daarmee om in je boek? Eigenlijk is dat een van de redenen waarom ik het heb geschreven. Omdat ik vind dat het in Nederland de discussie heel erg zwart-wit is... Of je vindt de mensen uh, zielig en je moet ze helpen als ik heel erg chargeer. En de andere kant is, ze moeten allemaal blijven in hun eigen land. We hebben hier geen ruimte. En ik vind eigenlijk dat het te weinig over de mens gaat. En wat zij meemaken en wat hun motieven zijn. En ik probeer juist in het boek dat te belichten. En niet zozeer wat je politiek ergens van moet vinden. Want dat moet iedereen zelf maar bepalen. Maar dan wel graag met oog voor de mens... Is het iets waarvan je zegt, van nou ik heb iets bij mezelf ontdekt en ik ga verder met boeken schrijven? Ja, ik denk niet dat dit de laatste is. Want ik gaf al aan in het begin, er zijn nog veel meer onderwerpen om over te schrijven... die ook vluchtelingenstromen op gang brengen. We weten allemaal dat de Marshall-eilanden onder water, of niet allemaal, maar die verdwijnen. Dat hele land is aan het verdwijnen binnen nu en 40, 50 jaar door de zeespiegelstijging. Nou, daar ben ik over een boek aan bezig. Waar kunnen mensen eigenlijk uh, het boek inkijken, bestellen? Het is te koop bij Noven Publishing op dit moment. Dat is mijn uitgever. Um, en in alle boekwinkels te bestellen en ook gewoon bij bol.com. Ik sprak met Ingrid de Bond in haar tuin over haar boek Ticket Europa. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moins-le à l'endroit que je vous indiquerai. Nos grands-pères et nos grands-mères faisaient tellement de manières qu'ils mettaient parfois jusqu'à 100 ans pour s'embrasser. C'est un souvenir du joli temps passé, dépassé. Allié vous au bisous. bisou Et d'abord, sur la main. L'ancien, noble et tout. Attention sur la main, embrassez-vous! Stop! Bisous, bisous. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention sur la joue, embrassez-vous!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 Bisous, bisous, enchaînez, sur le nez, en oh, bas dessous, attention sur le nez. Sur la bouche Attention, sur la bouche Dana Summer hier in de show op zondagmorgen bij Yo Go Event. The State of Independence, Dana Summer. En daarvoor Carlos en Big Bijou. Grappige nummers waarbij ik altijd de neiging kreeg om keihard mee te gaan zingen. Ja, echt wel. Gelukkig doe ik dat alleen in de auto, want anders veroorzaak ik alleen maar burengerucht. En dat moeten we natuurlijk niet hebben. In de studio kijken we trouwens naar de beelden van de nieuwe sluis in de neusen, De webcam beelden. En nu staat er weer, video will start once the time shift is complete. Hebben we weer geen beelden. Nou ja, nu is er op zondag toch niet echt veel te beleven daar. Maar goed, het is wel leuk om altijd de vorderingen te volgen. En van zoiets word ik altijd ontzettend melig van. Webcams die het dan weer niet doen. Weet je wel, veel reclame ervoor. Maar alleen maar zwart beeld. Daar word ik ontzettend melig van. En dan krijg ik ook altijd zin in een buitengewoon melige plaat. Bijvoorbeeld deze van Barend Servet en Fred Haché. me. Was laatst op een feestje, daar dronk ik wat te veel. Beledigde alle gasten en liet geen spaan meer heel. En ieder was bijzonder kwaad, men gooide mij al ras op straat. Maar toen ik prima de luxe zei, was iedereen weer blij. Prima de luxe. Banden, en de krik die was ook weg De radiator lekte En ik kreeg last van gekte Maar toen ik prima de luxe zei Was de wegenwachter bij Prima de luxe Ik zag een mooie vrouw Ik zei wat is het mooi weer vandaag Toen zei ze hoe heb ik het nou Ze wou niets van me weten Al zei ik haar hoe ik heette Maar toen ik prima de luxe zei Was alles koek en ei Prima Al in een burentent, mijn schatje dat geloofde. Ik was een rijke vent, doch toen ik moest betalen viel er bij mij niets te halen. Maar toen ik prima de luxe zei was de rekening niet voor mij. Prima de luxe. Ricordi la bontà che ti cantai, fu subito benieuwd. Sì, ti dico una cosa: se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione. En ik ancora sei, of porto qui dentro di Ik weet Hier bij GoFM en Piu, Bella Cosa. Ha. We lopen heel Europa zo'n beetje door in de show. Italiaanse muziek, Franse muziek, Nederlandse muziek, Engelse muziek. Nou ja, moet gewoon kunnen. Waren ze vet ervoor met Fred Hachet uit uh, vervlogen tijden? Ja, belachelijk. Was uit die uh, show de Waren ze vet zo. De Fred Hachet show, wil ik even zijn. Je weet wel met Chef van Oekkel om dat soort gedoe. Dat was supermelig, maar wel een lekker nummer. Ik moet er altijd erg om lachen. Je hoorde van hen natuurlijk uh, niet waar moet dat heen? Hoe zou dat gaan? Maar prima deluxe wat dat ook mogen zijn. We lopen alweer te aardig tegen, 11 uur. Hier is King Kinkheid. we pretended whenever times were hard We built a house up in a tree And dreamed of how our life would be Altijd wel fijn om te weten wat in de aanbieding is. Uh, vandaag dus de dromen. In dit uh, prachtige lied om het Marisol te doen van uh, King Kate uit 1973. Hey, het loopt tegen 11 uur. Zometeen de uh, mededelingen en daarna het nieuws en weer. En daarna ben ik weer bij je terug voor het tweede uur van de show. En daarin uh, gaat onze razende verslaggever Jeroen van Gent ook weer op pad. En die vroeg u op straat wat u blij maakt. En ja... Je hoort het straks allemaal. Maar eerst nog even de terminals, en hier comes my baby. En daarna dus de reclame en het nieuws.